En in de Eter op 106,9. Straks meer. Z, Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Stichting Boekerpolis Claim en de Rabobank zijn overeengekomen... dat alle klanten met een op maat hypotheek worden gecompenseerd. Begin deze maand nam de Rabobank het advies van de financiële ombudsman Wabek over... om op maat klanten te compenseren... De regeling gold toen alleen voor mensen die voor oktober 2000 zo'n hypotheek hadden afgesloten. Nu die datum is losgelaten, verdubbelt het aantal mensen dat in aanmerking komt voor de compensatieregeling naar 200.000. Volgens de financiële ombudsman viel het eindbedrag van het op maat hypotheek veel lager uit dan klanten door de bank was voorgespiegeld. Tegenvallende beleggingsresultaten werden gecompenseerd uit het spaardeel van de hypotheek, terwijl dat niet in het prospectus stond. Het verkeersinfarct op het spoor komt door bezuinigingen bij ProRail, stelt reizigersvereniging Rover. In een brief aan minister Eurling schrijft Rover dat hij moet ingrijpen bij de spoorbeheerder. Volgens de reizigersvereniging is de winterse chaos op het spoor onnodig en mag die niet meer voorkomen. Rover vindt dat de vervoersbedrijven ProRail financieel aansprakelijk moeten stellen. NS-directeur Hubert zegt dat de problemen op het spoor kunnen worden voorkomen... maar dat vergt enorme investeringen. Dat abonnementshouders hun geld terugkrijgen van de NS... ligt volgens Hubert niet voor de hand. Volgens hem ligt maar 15 van de problemen bij de NS. ProRail zegt in antwoord op alle kritiek dat er gewoon te veel sneeuw is gevallen. De rechtbank in Utrecht houdt vandaag achter gesloten deuren... een zitting over de 14-jarige zeilster Laura Dekker. Bureau Jeugdzorg wil dat Laura onmiddellijk uit huis wordt geplaatst... Laura Dekker kwam vanochtend aan op Schiphol... waar ze werd opgewacht door de politie Utrecht en Bureau Jeugdzorg. Ze was sinds vrijdag vermist. Zondagavond bleek dat ze op het Antilliaanse eiland Sint Maarten zat. Laura wil een solo reis om de wereld maken... maar de rechter blokkeerde haar plan... en plaatste haar onder toezicht van Bureau Jeugdzorg. Het weer. Hier en daar valt nog wat sneeuw. In het zuidoosten kan het ook ijzelen. Geleidelijk wordt het droger met af en toe zon. Later nieuwe winterse buien bij Maxima net iets boven nul. Dit was het echt.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 Jordan Lady Gaga en ook daarvoor Michael Jackson. En nu in zondag in Kenemland Jamiroquai. En dus zo meteen gaan we het hebben over de kerstversiering. En dan gaan we een rondje doen met de brandweer. Ooh, oh, oh, what to be told I can't see I can't breathe No, not where we'll be And nothing's gonna change the way we live Cause we can always dig but never again And now the things are changing for the worst See Whoa It's a crazy world we're living in And I just can't see Down, but we all have underground And I'm thinking what a mess we're in Hard to know when to begin If I could sleep the secret time some earth the man has made And now every mother can't choose a color I'll be That's not nature's way Well, that's what they said yesterday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 There's no sound, but we all live underground, oh! there is no sound, if we all live underground, and now it's virtual insanity, forget your virtual reality, oh! There's nothing so bad, there's Been friends for years and I've been ashamed zondag in Kennemerland en je Hoorde Jamie Cullum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 Want we, hebben ongeveer, we zijn met z'n twaalf dus in de finale, vier per categorie. Ja, en het is best wel lastig, want het zijn goede, goede concurrenten. Ja, nou zit je natuurlijk ook nog met de studie. Hoe ga je dat doen als je straks wint een contract? Ja, ik probeer gewoon zo goed mogelijk de studie af te maken. Natuurlijk, en dat doet Cas ook. En ja, dan, dan moeten we maar even kijken hoe we dat natuurlijk... we moeten afspraken gemaakt worden. Want we kunnen onze school natuurlijk niet uh, verslappen door, door onze muziekcarrière.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 Oké, okay, dit is Ciro en Alkassen met brokken on stage. Shout out yeah, yeah, yeah. yeah, naar on stage boys, you look Niet alleen voor de feest, succes verzekerd. Zo okay, krijg je maar een om mijn trek. om mijn erg, om mijn vet, om mijn cap. ook alles wat ik draag van die band van vandaag, hand op erbij en ik geef geen vocht. Ben een rapper, je weet zelf ook dat ik nog wilde zaal zien bouncen. Want de louncen zijn weer bezig, gemaakt in een feestje. Alles is gek, maar het kan nog gehotterd. Ben een lyrikale rijmende, echt een berokker. Dit niveau, maar kan nog hoger. Fotocamera, interview, rode loper, de top is het doel. Ik zet nu koers, mensen haten, want zijn we you En wat wij doen en wat ze spelen. You know the tip, you yeah, always you look in the tip but i'm a bad boy, be pullin' out you always Begonnen? Oh, uh, moet ik om nu rocken? Oké, okay. maar staat mijn mic wel aan? Yes, ik moet rocken, maar waar is mijn gitaar? Zonder een gitaar, maar ik rock hem zo. Aangenaam, mensen noemen mij de CRO. Je kan niet tippen aan deze ellende. Je zegt, je maakt keus, maar ik vind het eerder bende. We ben naar de macht als dictator veel te ver. Dus die rappers zeg ik laat dus. Ik broodjes en ik kom hard tot. Ze zeggen, jij ja, de vandaag ben ik hard rock. Dus moet ik het brengen En die rappers en wij zeggen de rappers die rappen in oh, altijd geen swagger meer hebben. En ja, we hebben Best rapper ever, die gekke trekken kon brengen met zin en coupletten. Laat me even denken, zo so van nee. Die kan niet tippen naar de beste. Nee, die kan niet tippen naar de beste. Ja, we hebben nog steeds boys. Jullie kunnen niet tippen naar wat wij doen. Tippen naar wat wij doen.